elf uur. Peters met het NOS-journaal. De doodgeschoten Bas van Wijk is naar alle waarschijnlijkheid een onschuldig slachtoffer. Dat zegt burgemeester Femke Halsema van Amsterdam. De man van 24 werd afgelopen zaterdag op een strand bij een park in Amsterdam doodgeschoten. Halsema noemt het verdries ondraaglijk en intens verdrietig voor de nabestaanden. De gemeente denkt samen met initiatiefnemers na over een passende herdenking voor Van Wijk. Voor de vrienden die getuigen waren van het fatale schietincident is slachtofferhulp geregeld. De dader is nog voor het vlucht. Net als leraren zijn ook leerlingen bezorgd over het nieuwe schooljaar. Ze hoeven in de klas geen afstand te houden tot andere leerlingen en ze hoeven ook geen mondkapjes te dragen. Volgens het landelijk actiecomité scholieren Lax zijn veel leerlingen bang dat ze besmet raken en vervolgens thuis familieleden besmetten. Het Lax pleit voor maatregelen zoals het halveren van de klassen en het dragen van een mondkapje. De leraren uiten gisteren al hun bezorgdheid over de start van het nieuwe schooljaar. In de manege in Nijenveen bij Meppel is een enorm cocaïne-laboratorium ontdekt. Volgens de politie is het de grootste cocaïnewasserij die ooit in Nederland is gevonden. In het laboratorium werd cocaïne, die opgelost was in onder meer kleding, geschikt gemaakt voor gebruik. De politie vond tienduizenden liters chemicaliën, apparatuur en 100 kilo kook. Het lab produceerde naar schatting 150 tot 200 kilo kook per dag. Er zijn 13 mensen aangehouden. De Wit-Russische nee, Wit oppositieleider Tihanovskaya is naar Litouwen uitgeweken. Dat schrijft de Litouwse minister van Buitenlandse Zaken op Twitter. Tihanovskaya was gisteren urenlang onwindbaar nadat ze officieel bezwaar had gemaakt tegen de verkiezingsuitslag. In Minsk en andere steden was het gisteravond opnieuw onrustig. Betogers eisten het vertrek van president Lukashenko. De orde troepen gebruikten traangas en rubberkogels.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 Is de zomer van ZFM, met hem nu. Voorstand voor en de regio. Blinded by the light. Red up like a douche, another runner in the night. Another the man. En Blinded by the Lights. Het is uh, reeds uh, 7 over elf hier bij ZFM. En, uh, uh, aan mijn uh, rechterzijde en linkerzijde stui en paardenkoper. Goedemorgen jongens. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoorde, ik moest net ontzettend uh, lachen om Kees Kwaks. Ja. Uh, bij het journaal. Want dan denk ik, wacht even. Kees Kwaks, die wordt dan uh, ingegaan. En die zegt, er staat geen file. Dat is maar moet hij dan daarvoor helemaal naar kantoor komen om dat te komen vertellen? <laughs> of kan hij gewoon vanaf de, of, of de, de nieuwsteker zeggen: Nou, er uh, is geen file, dus Kees is niet te komen. Ja, zeg, ja, of dat is een... je kunt het af met Kees twaars. Kees, Als er wat te doen is, dan kom je. Ja. Of, ja. nou, nu is er geen file, 90 cent per kilometer, twee consumptiebonnen en lekker thuis blijven. Ja. Ik denk gewoon dat, dat lijkt mij hij... sympathiek richting ja, de, de, de, de, de, de, de hele Maar één iemand op zijn platen gaan en de hele verkeer staat vast. Dus dan had hij er alsnog eigenlijk. Moeten zitten moeten. En daar ja. melding van kunnen doen dat er toch een file was. Omdat, maar zou oh, Kees voor naar kantoor zijn gekomen? Jij kent Kees? Ik ken Kees dat doet hij. Ja? Ja. Ja. Dan komt hij op kantoor zitten en zegt hij. Oké, okay, Kees, dan hey, nou, zijn we Kees dat gaat ja. Er zijn geen files. En ik zei, Kees, hou pik. Hé, hey, Kees, hou pik, ik ga lekker zitten. Ja. Kees, en er nu het weer. vandaag <laughs> nu de weer? Al ja. <laughs> nu al ja, weer. Ja, ja Dat Kees was, Quats, dat we was al het werk we vandaag. Had ja, van ja want dat wordt ook ja. voor Kees drukker. Want met en Bloemendag gaan eerder optreden, eh, optreden tegen strandvilers op hete dagen. Dus dan heb, Kees, dan heb Kees gewoon een hoop te doen, hè? Ja, Kees, die zit er nu al klaar voor. Ja, ja wat doet hij dan? dan? Weet jij wat, wat hij doet, Frank? Waar gaat hij zitten? En dan gaat hij zitten en dan wacht hij tot hij een seintje krijgt. En dat hij een cue krijgt. En dan ja? gaat hij het voorlezen. 4, 3, 2, en. Ja, en Kees. GELACH. Ja. Nee, maar de, ja, ja, serieus, dat ze ja. het dan vanaf huis doen, dan zijn we helemaal gek geworden met z'n allen. zeggen veel. Ja, maar hoe weet jij dan dat hij niet vanuit huis doet? Ja, dat, dat, dat was mijn vraag. Ja, nee, voor naar kantoor, ja. voor die ene zin. Ja, ik denk ja, Kees, duidelijk, meld je even als je ja, wil. Ja, Kees, kun je even contact met ons opnemen? We zijn echt heel benieuwd ja. waar je zit. Heel goed. En wat ja. je de rest van de dag gaat doen. Mijn nou, vrouw vind wel... is ook niet blij, hè? Gewoon nee, nee, nee, nee. heel vroeg. Mevrouw, mevrouw, mevrouw, mevrouw kwart. Mevrouw, mevrouw kwart, je zit al lekker op te wachten. Domme Keesel, heel snel thuis. Ja, shit. Ja, dat okay, waren file geen files. <laughs> die vrouw die hoopt op files, ja. jongen. Ja. Goed, hè? Ja. ja, met Kees. Ah, maar Kees. <laughs> ik zeg, ik, ja, ik... schat bij mij. Zet maar eten maar in de diepvries, is niet in de oven. Er is net een uh, ongeluk gebeurd. staat een file. <laughs> ja. Ja. Hey, misschien dat we Kees straks even kunnen bellen. Ja, ik zou Kees wel even willen weten. En wat zijn favoriete gerecht is voor Ja, dat is ja. natuurlijk ook wel belangrijk. Ik denk uh, file-Amerikaan. Maar dit geldt het niet. Ik Amerikanen. Sorry, slechte <laughs> grappen kunnen we echt niet maken vandaag. Dat is echt beneden jouw jaar. Ja, geweldig. Ja. geweldig. Hey, en Wat vond te. je van het uh, cocaïne laboratorium? Waar 100 kilo gewoon even uit kleding. Hè? Ja. Ik weet niet wat van jasjes dat zijn. Nou ja, <laughs> dat is toch niet normaal. Daarvoor maak je volgens mij pasta van en ja. daar maak je kleding ja. van. En dan, wat is een cocaïne wasserij? Ja. En dan gooi je, ik breng, ik breng mijn, uh, mijn de gewoon bij was uniek. Dan ga ik er niet vanuit dat ze daar. Uh, nee, ik zet alles op mijn Ik vind alleen weten hoor bij mij. Ja, Helemaal 100 kilo per ja, dag dat zijn best. Ja. Veel overrempjes. Denk ik. 700 ja. kilo per, per, per, per week. Ja, ja de eerste de 700 moeite. kilo kun je ook weer weinig waarschijnlijk. Maar toen hadden waar. wij op Schiphol ooit uh, in de Loods. Trok een grote partij uh, niet Timberland. Maar Tinderland. Oh? Dus af van de, de Tinder die, zoals wij die nu kennen. Maar zo'n Tinderland. Weet je. Ik denk, ja. Als je nou zoveel moeite neemt om een merk te vervalsen. Zet dan ook maar gewoon, hup, keihard het merk op de doos. Maar wat zat erin? Er zaten allerlei uh, soort bergachtige, of, of bergschoenen in. Uh -huh. en, uh, en op een gegeven moment stond de marechaussee bij ons uh, in, in de kluis al die zolen open te snijden. Oh ja, en die oh binnenzolen ja. gingen eruit en die waren gewoon zwart. En dan denk je nou, binnenzoon en een bergschoen. Ziet hem toch pasta? Ja, en dat was pasta. Dat ging dan in een badje. Geen uh, cocaïne. Pasta die mama? Nee, ik was... pasta die mama, <laughs> ja. Maar uh, ja, de ik rijk. Ja, dus zouden misschien toch, uh... dus dat je baantje is. Ja. Maar ja, je, je denkt toch niet dat al die kook uh, uh, verhandeld wordt, dat, dat, dat moet toch ergens vandaan komen? Dus het komt eigenlijk uit, nou ja, uit het het het Columbia, het is, uit Amerika. Zuid Amerika. En, en, uh, dus Syri dat, dat blijkt maar. Weet je wel, als je En Soetermeer ook, hè, heb ja. ik gehoord. Soetermeer ook, ja. <laughs> En dat Soetermeer weg. Ja. Dat echt <laughs> ja. Uh, ja, heb ik gehoord. Ah. Hey, mag ik nog een, een, een, een serieus dingetje? Want ja dit gaat natuurlijk wel helemaal nergens over. Even over de grote boom in Beirut, natuurlijk, waar we allemaal van van onderdeel waren. Dus vrijdag is er een actie. Uh, zowel uh, RTL, NOS, Talpa en Facebook. Dan gaan we gaan weer een ouderwetse Giro 555-actie. Oké, okay. toch? Aan de voorkant al, hè? dat heeft ook weer te maken met waar we allemaal in leven, de tijd waarin wij leven. Ja. Uh, ik heb even gekeken. Uh, Wat was de, de laatste? Nou, de laatste was, dat weet ik niet meer, volgens mij was de laatste. Ik heb zie je de aardbeving in Haiti. Ja. Dat leverde 111 miljoen op. De tsunami in Azië in 2004, 208 miljoen. Oké. Okay. Oorlog in Kosovo 52 miljoen en dan denk, dan denk je dat één voor Afrika, dat is een van de eerste in 1984, mm -hmm. dat was slechts 44 miljoen. Meen je dat? Ja, je denkt namelijk dat de ja. grootste ooit is. Nee, dat is uh, En de aardbeving in Pakistan 2005: dat was bijna 40 miljoen. Uh, dus dat is de top 5. Uh, en wie, wie staat er dan uh, uh, Op één staat uh, Tsunami-Azië: dat was natuurlijk... top ja, ja, ja. Uh, ja, dat is uh, 204 zo. miljoen, dan 111 ja. miljoen Haiti, dan 52 miljoen Kosovo. Ja. 44 miljoen één van Afrika en dan de AB in Pakistan. Ik, ik wil hier geen doemdenkers zijn... maar ik denk niet dat we die bedragen gaan ophalen. Dat denk ik ook niet. Maar ja, je weet het niet. Er is natuurlijk wel een hele hoop uh, om te doen geweest. En, en ik denk het visuele gedeelte van die... Uh, van, van dat, uh, uh, het, eigenlijk hetzelfde wat die tsunami had, weet je wel. Het komt ja. zo uh, wij, wij, dichtbij, wij, Ja, Wij waren natuurlijk het meest vrijgevige vrijgevig volk ooit... Ja. Daar is ergens ook wel iets uh, veranderd. En bovendien denk ik niet dat het huidige tijdsbeeld... dat mensen zelf al wat slechter hebben financieel. Dat klopt. Laat ja, de regering lekker geld geven. Waar moet ik ervoor gaan betalen? Ja. we Die onzin dat er daar gebeurt. Die mag al hebben toch zelf vergeten dat ding op te ruimen? <lacht> nee, maar, sorry, maar dat krijg je echt. <lacht> ja, dat is ook zo. Dat is, uh, als je niet uitkijkt, is dat zoals we er allen straks over ja, ja dat, dat, vinden dat, ze vaarlijk. dat vinden ze daar zelf ook natuurlijk. Ja, en, en ik denk dat de moeilijkheid uh, in dit geval ook nog zal zijn... dat ze er wel voor moeten zien te zorgen dat dat geld ook daar terecht komt, Waar dat het de bevolking de te komt. Want ja, dit is niet ah, zomaar even een bewind zoals Japan en je bijvoorbeeld. Binnen, je, als je het aan Japan overmaakt... dan uh, alle kans dat het wel bij de ja. terecht komt. Maar uh, Libanon, ik, ik, ik uh, heb daar mijn vraagtekens bij. Dus dat is nog even een, uh, een detail. Ook dat jaar. Ja. Ja. ja. Maar, ja, dat, dat, dat, maar goed, dat, dat, goed, laten we in ieder geval hopen dat er, dat er wel een groot bedrag naartoe gaat. Ja. Het is in ieder geval tegenwoordig al vaak... als een bedrag als er zo'n actie is, dat er ging al meteen zeggen wij verdubbelen het. Want weet ja, er wordt toch nog meer dan 4 miljoen over gemaakt. Maar ja, en... ja, uiteindelijk betalen wij dat dan ook weer. Ja, voilà. Ja, natuurlijk. <laughs> ja, ja, ja, maar zo ja, maar dat is natuurlijk ook wat je dan gaat denken, weet je. Maar ja. dan, we hopen dat het goed gaat. Maar ja. het is dus vrijdag een, uh, een enorme actie voor uh, bijna. Ja. Geef gul. Geef gul. One of two. Is it getting better... Do you feel the same? Will it make it? Easier? En bij het zetten van een one love, one, one, one, one, one, one, one, one. Het is bijna tien voor half twaalf en Frank heeft een heel mooi epos. Of wat is het Frank? Nou ja, het is de brief van de week. En het algemeen de brief van de week? Algemeen dagblad. En de essentie ervan, als ik het goed denk heb begrepen, is dat... Uh, ze de jonge lui er even op willen wijzen dat het altijd erger kan natuurlijk. En als je in de leeftijd. Ja, de jonge lui natuurlijk feesten heen, wij weten daar zelf alles van. G. Mm -hmm. Maar nu met het hele coronaverhaal. dan uh, zou het wel wenselijk zijn als het uh, waar mogelijk zo is. dat die jonge lui zich ook een beetje realiseren. dat ze wel moeten proberen. om zich enigszins aan de coronaregels te houden. En uh, dat is. Uh, een beetje verwoord. Uh, ja, wel treffend moet ik zeggen. in de brief van uh, Jan Hoek. Ik ben in 1925 geboren en ik ben ook jong geweest. Wel in een rot tijd. In 1940 brak de oorlog uit. Ik werd het jaar 15. Toen ik 17 werd, kreeg ik een oproep voor de arbeidsdienst. Op reclameaviezen stond een jongeman afgebeeld in een groen uniform en een spa... om het nog een beetje stoer te maken. Zijn naam was Koenraad. Aan de oproep heb ik geen gehoor gegeven. De avondklok was inmiddels ingevoerd en na 20 uur mocht je niet meer naar buiten... In november 1944 was de grote Rassia van Rotterdam. Mannen van 17 tot 40 moesten naar buiten... en werden afgevoerd naar Duitsland om te werk gesteld te worden. Mijn broer en ik gaven er geen gehoor aan. Maar de buren stonden voor de deur en dreigden ons aan te geven. Achteraf nam ik ze het niet kwalijk. Zij hadden kleine kinderen en er werd gedreigd... de huizen in brand te steken als ze, ze, zouden, als ze je zouden vinden. Dus ik zei tegen mijn moeder... We gaan wel, maar we zijn zo terug. Dat duurde voor mij zeven maanden. Mijn broer kon ontsnappen, dat is bij mij mislukt. De bevrijdingsfeesten waren praktisch al voorbij. Al snel stond mijn oude werkgever voor de deur... of ik weer bij hem wilde komen werken. Helaas deed de regering kort daarna een oproep voor de dienstplicht. Ik werd goedgekeurd en in juli 1946 kwam ik in militaire dienst. Op 1 oktober vertrok ik naar Nederlands-Indië. Geen leuke tijd... Ik probeer die nog steeds te vergeten. In oktober 1949 keerden we terug. Ik werd kort daarop 25. Jongelui, wat ik wil zeggen... wij waren tien jaar van onze jeugd kwijt. Probeer nou een klein jaar je rug terecht te houden. Dan kun je na een klein jaar... waarschijnlijk weer volop van je jonge leven genieten. Ik ben 94 jaar. Maar ik reken op jullie. Jan Hoek, Rotterdam. Prachtig. Doof je, ja, je er niet zoveel aan toe te voegen, of wel? Nee. Dat lijkt me niet. Nou, dat doen we dan ook niet. Ja, nee. ik denk het ook niet. He? Met de stil van, hè? Ja, uit. Ja. Ja, ja, ja. The Man in the Mirror. Dat is het wel ongeveer. Hoe toepasselijk. Ik wil make a change For once in my life It's gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right. And as I turned up the collar on my favorite winter coat, the wind is blowing my mind. I see the kids in the street, without enough to eat. Who am I to be blind, pretending not to see them? Dat dus zijn toch wel een stel smeerpijpen? Hè? Dat zijn smeerlappen, jongen. Ja, zo, iedereen die een... staat. Ik bedoel, dat is keihard dierennieuws. Jij kwam maar, dat tegen, hè? Ja, dit is echt wel niet Koe valt door het dak, hoor. Dit is echt uh, dit is heftig. Ja. Uh, in, uh, in, in Texel, hè? Texel. Texel. Texels. Texels. Er is een orgie in de haven. Een totale. Ja, ik doe, ze... ik heb hier, met het water schijnt vader... ook wat vertroebeld te Ja, het is een soort wit gedoe. Met kleine plofjes zie je steeds witte pluimpjes <laughs> naar boven zweven. De oesters doen dat door een. Hun... Hou je klep. De oesters doen dat door hun kleppen even te openen en snel te sluiten. In het water smelten de eitjes en zaadcellen samen... en vormen ze kleine larfjes die al snel een schelp vormen. Dit is dus gewoon keihard parende oesters in de haven Texel. Na een paar weken wordt de schelp te zwaar, volledig orgie... en zinkt deze naar de bodem. Daar zet ze zich voor de rest van het leven vast. Wat een slecht huwelijk is dat zeg. Je ja. <tie> hebt ja. één keer seks in, ja. in, in een haven bij een eiland. Ja. Dan laat je je afzakken naar de bodem en kom je nooit meer ja. weg. Dat een beetje, ja, een zelf, beetje zelfs mijn leven. Zelfs panda's doen dat niet. <tie> zelfs pandas doen dat niet. Nee, toch? Nee. Panda's hebben er ook eentje in hun leven. Nou, ja, dan moeten ze hem er nog op duwen ook. Oh ja, ja dat ja. moet ik ook maar, ja. op, maar. Ik ben een tijdje panda geweest, ik had nooit zien. Nee? Nee, hij alles vergeten. GGG. verschrikkelijk ben je ja, ook. Ja. Ach. Oh, en wat, Godde, wat mij Godde, Godde, ook Godde, Godde. opviel, uh, is dat er, uh, dat is dan een regionaal, mag ik wat regionaal nieuws ook Graag, Ja, ja. Dat er in Woerden, nu al Pieter is, daar heb je Woerden, uh, daar was een raar fenomeen, dat hebben we in San nog niet, daar stonden witte strepen op woonhuizen. Nee. Ja, ja. Dames en heren. Dames en heren, Dus op het moment dat jij een wit krijtstreepje op je gevel hebt staan. dan heb je kans dat er inbrekertjes zijn geweest. om te kijken of die huizen to toegankelijk zijn. Ja. Dat is best heel. Dus er gaat iemand met kruis... een krijtje Ja, er gaat iemand een vooraf. <laughs> en denkt: hé, hey, deze mensen zijn op vakantie. Kloink! Wit streepje op het huis. Finkje. Dus op het moment dat je een wit streepje op het huis hebt. Hier, nee? ja, dan, ja, dan zou ja. ik hem nog even met een borsteltje afhalen. Want dan krijg je company. <lacht> ze <Zal ik> slapen <lacht> de deur open. <lacht> komen ze langs. Ja, maar echt bizar, Venus, niet al. Zich, ja, ook alweer slim gevonden. Ja, Dat dus je baantjes ja. inbreken. En ja. Dan gaat je maat vooraf kijken. Nee, nee. Die kijken voor post in de gang, ja. <lacht> gang ligt. Ja, toch? Ja, ja. de buurvrouw de post niet weghalen. Ja, oké. Okay. Dan ja, streepie. Uh, waar ik was in Johannesburg, Zuid-Afrika. Had je een soort aardenhout hout achtige wijken. Ja. En daar uh, deden ze iets soortgelijks. Daar uh, gingen ze eerst kijken uh, of er uh, stroom op de hekken stond. Oh ja, van de ja. huizen. En die knipten ze die draden door. En dan gingen ze weg. En dan kwamen je drie... gooi je eerste schoonmoeder op het hek. Ja. <lacht> en dan kwamen ze drie dagen later terug. En was de stroom er nog steeds af. Dan gingen ze ervoor. Ja, dan zo haalden zo. ze het ja. huis leeg. Ja. En stond de stroom er weer op. Dan uh, moesten ze ondervangen oh, van dat vond ik een linkerstad, Joe Ja, levensgevaarlijk. Ja, le oh, dat vond ik echt heel gevaarlijk. Ik dat. moest met mijn collega toen naar de Diamond Board. Die zat uh, toen ter tijd midden in de stad maar mijn collega Zuid-Afrikaanse... toen met haar gezin gevlucht naar Hoofddorp... die uh, vroeg aan een collega daar... Uh, van Walter, hoe komen we er ook weer daar en daar? Hij zegt, die, weet je dat niet meer dan? Nee, zegt ze. Hij zegt nou, dan uh, moet je maar kijken... of je nog dingen herkent. Het is daar en daar, maar niet stoppen. Om de weg te vragen, ook niet als je een agent ziet blijven rijden... en als je ja, dan ja. denkt, nou, dit is het. En op een gegeven moment was het Holiday Inn in die buurt. Dat is gewoon helemaal verlaten, pand... Hij is ook nooit verkocht kunnen worden, want werd onmiddellijk ingenomen door allerlei types gekraakt als het ware. Oh. Dus uh, hij zegt, ja, als ik die uh, straat in moet, heb ik altijd een 9 mm in mijn broekzak, zei hij Walter. Dus uh, oh. gewoon overdag ook, ja. Niet normaal, heftig, ja. Onvoorstelbaar. Nee, nou, Johannesburg is, niet, uh, is niet, uh, nee. niet een fijne plek. Om nou, te zo zijn er een paar steden in de wereld die uh, sowieso, Sao Paulo is er ook een. Ja. Ja. Ben je ben, geweest? Ja, ja, <laughs> ook uh, nu is. Als ik uh, soms zo doe hey, de hoor. De toeristenbelasting is fors gestegen in Velzen. Kent er een recordstijging van 138 procent? Maar omdat er in wie gaat welke toerist Veld, komt er gaat dan de aan? De wel gek geld van het Velsen. Ja, misschien dat kijken bij de, de, de uit. wat Misschien is het een leuk fennetje waar mensen misschien kunnen zijn. Velsen en Muiden. Velzen en Muiden. ja, dat zijn toeristen en Muiden wel natuurlijk. Ja, en Muiden wel. En Muiden wel. En dan, dan, dan, die, die Stranden, Groot strand en Muiden, Grootste rand, ja, ja rand. Bijzonder, ik kan me als kind nog herinneren in de 60e jaren... dat ik over het strand naar Muiden liep, anderhalf uur lopen. Ja. En dan klom je de pier op en dan uh, ja. Ja. was je er. Ja. En nu is het zoveel zand aanwas. Dat is gewoon een hele complete stad, hebben ze daar. Ja, door. niet normaal, hè? <laughs> Kunnen ja. bouwen in, uh, wat is het, 50, 60 oh, uh, jaar tijd. Ja, maar dat is, uh, dat is, dat, dus, ja, dat is toch wel bijzonder dat, ja. uh, dat Velsen dat gedaan heeft. 138 procent meer toeristenbelasting... En dat, dat is natuurlijk alleen maar voor de toeristen. Ja, maar die zijn er dus klaarblijkelijk. Maar dat het is toch standaard als je een hotel uh, uh, doet, dus er altijd een al toeristenbelasting. Dan moet je een eurotje per nacht betalen van toeristenbelasting of zo, toch? Ja, dat zou goed nou, zijn. Ik moet eerst zeggen dat ik niet weet waar dat voor gebruikt wordt om het papier te prikken om. Nee, de de, de, de, de, de gemeenten kunnen het zelf bepalen hoeveel toeristenbelasting... Ja, maar ze, het, mijn vraag is, wat doen ze ermee met toeristenbelasting? Ja. In hun achterzak. Nee, maar... Je maar dat de, ze worden er nu nieuwe uh, bankjes aan de boulevard geplaatst. Nou, dat nou, denk ik. En, uh, en uh, veegwagentjes die... Uh, weet iemand dit? Ja. Ja. ja, op zich interessante vraag. De toeristenheffing uit, uh, uit in Noord-Holland loopt uiteen van 52 cent tot 10,80 euro. Per nacht? Per nacht. 10,80 euro per nacht voor toeristenbelasting. Waar slaap je dan? 11 euro de in, Amsterdam, Amsterdam, in Amsterdam, hè? Ah, in Amsterdam. Amsterdam weet het ja, natuurlijk of In de hotel, een... hotelkamer is daar 180 euro gemiddeld, dus dat is niet zo gek. Dus oh dat ja, is dat is al 190 euro. Snap ik wel, oké. Okay. Ja. Hey, en wat ik ook onwaarschijnlijk uh, uh, uh, uh, heel erg belangrijk nieuws vond... is dat er een, iemand die op staande voet bij de Jong was ontslagen... dat de rechter dat ontslag heeft teruggedraaid. En Wat is de ACTO? Ja? De, de Action. Ja, goed. Wij noemen de Action altijd Azithion. ACTI. Ja, ja, wij ook. De, de Lidl noemen we de Lidl. Dat klinkt toch wat. De Lidl. Lidl. Weet je wie Lidl Weet je wie de Lidl ja, En Hom de Mer hebben we ook nog. Hoe? Hom de Mer. Hom de Mer. Hom de Mer. Hom. Hom. Hom de Mair. Oh, Hom de Mer, ja, zeeman. de Mer, wat? de LED. Oh, maar dan moet je ook veel. Oh, maar dat is toch niet zo'n klasje. London, ja. New York, ja. Parijs, LED. Maar weet je wie de Little heeft opgericht, trouwens? Nee? Little Richard. Oh, tof. <laughs> Ik dacht dat ze er niet onder konden, maar het is gelukt, afvink. Maar goed, er was dus een medewerker. Van de. <laughs> Er was een medewerker oh, van, ja. van de ACtion En die is op staande voet ontslagen. <laughs> omdat. Die had iets gekocht uh, uh, in de winkel. En dat ja. afgerekend. Waarschijnlijk met personeelskorting. Want dat krijg je dan. Ja. En die had zo'n uh, plastic draagtasje van 3 cent had die meegenomen. Ah, nee. Zonder te betalen was daardoor op staande voet ontslagen. Want de, de ACtion heeft een no-tolerance-beleid. Wat Als dat de deal is, is dat de ja. deal. Maar, en ik eigenlijk. Ik, had, ik zeg, kijk jou van, Eigenlijk snap ik het ook wel. Want een artikel van 3 cent bij de, bij de Action, dat is best, best, heel, dat is best duur. Duur. Is heel duur. En duur, ja. ja. zit je toch ja. in het topsegment, zit je al. Ja. Dus misschien... misschien, misschien is het... Ook al is de aanbieding zo hoog. Maar neem je de, de duurste tas ooit? 3 ja. cent. Zo zeg. Maar ja. de rechter vond dat inderdaad geen diefstandtasje van 3 cent. Maar ja. ah, dat is waar, kom je dan weer terug op je werk? En is dat dan leuk? Ja, ja ik denk dat de arbeidsverhoudingen danig verstoord zijn. Ja. ja, dat kan niet anders. Ja. Dat kan niet anders. Maar ja, dan ga je toch in een andere acetyon werken. Ah, ja, natuurlijk. Er ja. zijn er genoeg. Dus wat dat betreft. Uh, en het ja. kost allemaal niks. God, wat kopen toch... die een muk zeg. Ja, maar ik vind het echt wel... Ja, sorry. Het is toch een van mijn, uh, mijn favoriete... Uh, ja, van uh, mij ook. Guilty pleasures. Ja, ja. ja en je Absoluut. gaat altijd binnen. Ik ga altijd binnen voor één dingetje. Oh ja, ik moet een waterkan hebben. Zo ja. makkelijk. Ja. En dan kom ik weg. En dan, ga ik, dan heb ik een tas vol. Heb ik. <lacht> Ja. Ja. Maar ja, maar twee denk, tassen vol voor 23 euro. Ja, Dan goed. Dat heb ik allemaal gekocht. Ik durf ja. wel te beweren dat 50% van alle artikelen daar toch een pure verkwisting van grondstoffen betreft. Zeker. Ja. ja. ja. Maar goed, dat klopt. kan het maar nodig zijn. Maar ze hebben, hebben ook getaakt. hele handige uh, ja. dingen. Hè? Ja? ja? Nou ja, als jij een. een, een uh, een, een stoffer en blik uh, die, weet je wel, waar je zo uh, uh, iets mee kunt opvegen. Iets mee kunt opvegen. Oh, is het maar dan een model, is het een nieuw model op de markt. Hoor. Is het is een nieuw model. Ja. Oh, okay. En die hebben ze daar gewoon. Ja. In drie kleuren. In drie, oh, je nee, kan ook nee. nog kiezen, weet je. Nee, nou. Een blauw of een rode. Of ik ga een, zelf roze. kijken, denk ik. Ja. Dus dat zijn wel uh, leuke, uh, dat zijn dan weer leuke dingen. je ja. niet af te rekenen. Nou. Hé? <laughs> je niet af te rekenen. Waarom hem een tasje. Hij heeft ook een tasje voor me, ja. ja. dat staat 3 cent. Zo, uh. zo, zo. Dat is niet gering. Maar uh, het voormalige huis van Brad Pitt en Jennifer Ashton is verkocht voor 28 miljoen euro. Dus die kunnen ook weer oh. op vakantie. Ze ja. zouden ja. me mailen als, als ik mijn post zou accepteren, maar blijkbaar. Uh, is niet gelukkig, niet gelukt. Gelukt. Ik die nee. sympathiek. En Willeke Albert, die moest zich wennen aan het eerste optreden. Huh? Ja, dat is toch een tijdje geleden volgens mij, het eerste optreden. <laughs> <laughs> ze is 75. Ja. Ah, en ze was 16 Wilke. toen ze het eerste optreden. Ja. <laughs> dus ja. Willeke. Dus het, is, het is drastisch dat ik treed op een bejaarder van... Ja, ja dat is toch zeker. geweldig. Maar leeft die Anneke Steunzoal ook nog, of niet? Wie? Anneke Kreunzoal? Nee, nee, nee, nee, helaas. Ook niet. Slaapt al buiten. Ja. ja. ja. Was een leuke vrouw. Geen wij weer ja. nog eens een keer in Hilversum... is een mooie ouderwetse villa uit begin 1900. Een cursus tekst dichte gevolg. Ja. ja, hebben wij gedaan. Frank en Ale Alexander Pola in een klachtje. Ja. Daar staat gegaan beginnen ja. met Alexander ja. Pola. Ah, ja. dat was een leuke man. Dat was een met, leuke man. Is hele kleine ja. En met uh, Frank. Hij loopt oh ja, van. Ja, brengt er <laughs> een hele boel af voor je man. <laughs> Hoe heet ze? Ja, Connie van de Bos. Connie van de Bos. Connie ja. van de Bos die, die, die was uh, de projectleider. Slaapt ook buiten toch? Ja. Slaapt ook ja. buiten. We hebben daar zo verschrikkelijk gelachen. Ja. Het was echt bizar. Ja. cursus tekstdichten. En dat was een man met een... Uh, die heette ook Frans punt, maar hij uh, had een stropdas op... met allemaal punten erop. En hij had zo'n... Uh, min, uh, min 25 bril... met <laughs> zo'n matglas erin. <laughs> en die riep op een gegeven moment... op niets af, ze moeten lubbers schuizelen. <laughs> Weet je nog? Het ja. ging helemaal neer zo. het ging eraf. Maar dat is. Ik zocht niet niets op te dichten. Dat er niet heen. eens, maar dat is echt fantastisch. Ja. Ja. Ja, het was fantastisch. We hebben ja. daar zo gelachen. En maar mevrouw, mevrouw van der Bos vond ons niet zo leuk. Ik vond ons niet zo gezellig. Nee. We waren natuurlijk een beetje ja, alleen maar aan het lachen. En, en, en, nee, lachen lachen af, Corny van der Bos nam haar werk wel serieus. Ze nam haar werk was, heel serieus. Met, met ja. Een chansonnière. Dat ja, was geen liedje zo. Een chansonnière. Ja, nee. Hebben we ja. nee, ja. ja. ja. ja. nou ook alweer de uh, claim to van Corny van der Bos? Buitenspelen. Nee, dat is Bonnie, kom je buiten. Nee, uh, van, uh, Corny van der Bos is. Uh, Corny van der Bos, wat nummer? Kom uh, ja. ja. Sjakie van de Hoek? Sjakie van de Hoek, heel goed ook. Ja, Sjakie van de Hoek. Kleine Sjakie van de Hoek. Mooi, mooi nummer. Mooi nummer. Claim-to-vee. Ik heb echt in tranen toen ik ja. het voor het eerst hoorde. Ik zag vorige week bij een, uh, een jubileumuitzending van... Of jubileum, een oude uitzending van Top Pop. Ja. Met de, de nog immer actieve advisser. Ook nog weer wat uh, prachtige werkjes voorbij komen. En ik denk, ja, dat is toch mooi. Het begin van uh, donna Zomer. Nou ja, wij hebben natuurlijk... Uh, jij, jij, van, wij dat... hebben als artiest, staat nog op uh, YouTube... Uh, met... Uh, uh, houd toch die kop? Nee, met welk nummer was dat? Uh, Wat is er aan de hand? Hoe heet het, is, het ook weer? Ja, dat is uh, Giuseppe. Ja, Houd het ook niet kopen. Hebben, ja. hebben wij uh, nou, enorm uh, in top gezeten ja. En uh, wij ja. samen. Maar heeft Penny naast jullie gedanst? Penny de Magen. een dagvrij? Ja, die eh? ja ook, Penny ook. ook. Penny ja. Te ja. was er niet. Ja, wel? Penny ook, tuurlijk. Ja. Ja, volle ja mooie niks. tijden, jongen. Alleen ja. wat helaas nooit, dat was niet zozeer bij top maar bij, uh, op maar op volle hoeren, hoe heet dat ook over je toe. Hè, <laughs> hadden we dus het drinklied met het Zandvoortse uh, uh, mannenkoor. <laughs> met een werkje ooit gejat dat uh, er battle-studenten Maar uh, dat is helaas nooit uitgezonden in verband... <laughs> met een gebrek aan bier in de pullen. <laughs> <laughs> zo, zo. Dus uh, ja, dat had een, een hele grote hit kunnen worden. Had, had gekund. <laughs> maar nee. niet dat de mannen niet konden en wilden zingen... zonder uh, echt bier in de bierpullen. Ja, Hecht, ja, hebben wij al contact gehad met, uh, met Kees Kwaks? Uh, nee, ik ga hem zo even bellen. Na de volgende plaat uh, uh, gaan we met Kees Kwaks uh, uh, praten. Even weten of hij betaald krijgt om voor te lezen... Er staat geen video. Sowieso. En uh, we willen wel weten hoe het met hem is. En met zijn vrouw natuurlijk. Vrouw Kwaks. Ja, Must be joking, son. Where do you? FM, bijna hard voor twaalf. Hier met de mannen aan tafel. Paardenkoper, stui. En uh, we hebben iemand uh, aan de lijn en dat is in dit geval meneer Kwaks. Meneer Kwaks, bent u daar? Hallo, ik ben mevrouw Kwaks. Mevrouw Kwaks? Ja. Ach, ook leuk. Nou, oh, wacht even, mijn telefoon laatst. de 6. Meneer Maar hoe gaat het met uw man? Ja, met Kees, ja, Kees is natuurlijk een heel apart verhaal, hè. Kees is uh, filelezer. En uh, nou, dat doet, doet, doet hij vol overgave En uh, ja, Kees is ook iemand, je weet het, Ik kan zomaar op zijn werk, kan er ineens een file ontstaan. Weet je, als er is wat gebeurt. Ja. ja, dan is het uh, Kees Kwaks. Komt hij nu of komt hij straks? Je weet het gewoon niet. Zo dus zeg ik, uh, bel ik hem op. Ja, Kees, uh, verdomme, moet je eten in de oven wie de diepvries? Hij zei, nou, er heeft net iemand uh, die een perg had. Er staat hij rij auto's achter hem. Kortom, file. Ja, hij neemt zijn werk ook graag mee naar huis, hè, Kees. Ja, soms zit hij gewoon thuis en, heb, uh, en hij bewaart uh, alle file meldingen Hij vindt het gewoon leuk om 2 januari 1980 nog eens voor de dag te halen. Ja, hoeveel file stond er toen eigenlijk? En ze vragen hem ook natuurlijk. Ja, hij is licht artistisch, hoor, Kees. Zijn beste vent, maar uh, Kees Kwaks. Ja, weet je, komt hij nu of komt hij straks? Nou, uh, bij mij is hij al jaren niet meer gekomen. Maar. Maar, maar goed, dat is een heel ander verhaal. Weet je, maar die files, ja, dat zit in de manse bloed, hè? Soms dan, uh, zeg ik, Kees, zou je nou wel gaan? Er is volgens mij een te doen op die weg. Ja dan gaat hij toch... En dan, en, en dan zit hij daar en dan luister ik wel eens even. Ik, ja, ik vind het leuk om mijn man op de radio te horen. Is er hier Kees Cox met de files. Ze dus zijn geen files. Nou, rot voor de rot voor je daar alleen maar voor naar de studio moet reizen. He? Zal ik je bed ook maar parkeren? Even hele lapzwans. Nou, ja, Kees is de schat van een man hoor. Maar soms ken ik hem ook goed. achter het behang plakken, die Kees van mij. Ja, maar goed, de enige keer dat hij niet naar zijn werk gaat... is dat hij uh, een beetje vettig hebt gegeten. Dat is zo'n beetje flat, losse los, flatulentie. Zegt Kees, zou je dit nu wel doen? Ik zie het al helemaal voor me dat hij daar achter de microfoon zit. Hier is uh, Kees kwast. Ah! Met de files. Oh, ik, ik ben zo terug. Er te staan trouwens geen files. Tot de volgende keer, weet je. Dat kent er niet? Ja, ja mijn man Kees zegt, uh, het is uh, een groene snijboom. He? Dat heb je wel eens. Ik ben uh, één keer uh, heb je geen files voor gelezen. Dat ik hem zo gek dat we naar Tormalinos gingen. Een hele week naar Tormalinos. Nou, na één dag lachen jullie in zijn bed. Ja, weet je, die Spanjaarden bakken alles in de olie. Het is zo vet als mijn zus nol. Hij kent het gewijd. prik het gewoon niet, die Kees. Hij is hier niet En Ja, elke dag twee bruine boterhammen met de met, uh, Amerikaan heeft. Weet je, dan, uh, dan, dan is het wel duidelijk. Maar ik moet gaan, want uh, er staan een paar polen met Nou, die komen twee mut-aardappelen brengen. <lacht> ja, nou, ik, ik ga er vandoor. Dag. Dag, mevrouw Klarts. Bedankt, bedankt voor het praten. Erg leuk, erg leuk. En uh, nou we komen hier terug. Net hadden we mevrouw Pax aan de lijn. Karin van voren en Quax van achter. Nou, die heeft natuurlijk, zoals u dat heeft kunnen horen, een hele leuke man die allemaal leuke dingen doet. Hè, hè, we zijn eruit. Nou, jongens, hebben we nog wat? Om tien uh, voor twaalf? Nog wat. Oh, ja, nou nee, ja, ik heb nog een, een kleine irritatie, natuurlijk. Ja. Nou, kijk, ik, uh, nou, ik mag, mag, toch één dingetje over uh, die uit, hand, uit de hand toestand allemaal. Is dat je uh, hebt die man, en daar ga ik helemaal geen waardeoordeel over, uh, of mensen voor of tegen, of wel, uh, ik, we spreken met z'n allen dingen af met je nou. Maar je hebt dat viruswaanzin, die, die meneer, die danser ja, uit uh, Willem Europa, Engel. Willem Engel. En die mag voor mij ook, uh, uh, weet je wel, we leven in een vrij land, maar hij, vorige week heeft hij het mondkapje vergeleken met de gele ster. Uh, en dat ja. maakt ik wel, ja, dan ben je voor mij echt gedisqualificeerd. Ja. En wat ik ook van je vind en wat ik ja. er wel niet met je ja. eens ben. Maar als je dat doet, dan ga je gewoon, dan ga je over een, dan stap je over een lijn. Ja. En dan neem ik je vanaf okay. dat moment, neem ik je absoluut niet serieus mee. Nee. Als ja, je ik, dat, dat... durft te zeggen, dan moet je, echt, moet je echt serieus met iemand gaan praten. Want dan is er wat mis met je. Ja, dat is. Onbegrijpelijk, want zo en dat Die man zegt echt wel nuttige dingen. Ja. zeggen weet ik veel, maar ja. waarom zeg je zoiets? Wat ja. is er mis met je? Ja, het, ja, dat, nou ja, is hetzelfde ja. met Thierry Baudet. Ja. Los van het feit, hè, wat jij ook stelt, of je het wel of niet met hem eens bent. Maar dat is, dat, ik denk toch dat het geen domme vent is. Ja, hij is natuurlijk narcistisch, maar dat denk, een man die roept dan zulke domme dingen af en toe, ja. en dan denk ik van, hoe is het mogelijk? Dat zijn toch geen domme gasten. Die Engel ook. Ik denk best dat dat een Weet je, uh, dus geen domme gast. En dan uh, gaat hij die, die vergelijking maken. Dat ben ik helemaal met je eens. Stuitend, ja. Ja, zo. Dus dat. Lezer. En, nou ja, zo. Nou ja, ik, vind, ik, ik even... vind dat we daar. Uh, misschien moeten we daar eens een keer uh, de, de, de dam op. Weet je nog, ik, uh, dat ik in de het wapen nog eens een keer een vakbondsman hebben nagedaan. Stond hij op de tijd van meneer Van de Schreur waarschijnlijk. Ja, Van de Schreur, ja, ja, ja. Dat ja. was de beste vakbondsman, ooit, Met zijn bon. oh, ja, losse eethoek. Maar dat ja, ja, het dat is wel een karakter van Coat B. Gewoon. Uh, ja, dat, ja, dat had het kunnen zijn. Ja, ja, ja, die ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, een goede man. Ja. Dus dan uh, stond ik op het biljart. En dan gaan we naar de dam. Dan gaan we naar de dam. Weet je. En iedereen ja. juichen en zo. Ja, ja, ja. <laughs> ja mooi. Ah, we hebben leuke dingen meegemaakt, jongens. Zeker. Mag ik nog één blootje doen of niet? Ja, natuurlijk. Uh, het was weer een naakte man. Blijkbaar. Dat heeft ook wel met de temperatuur te maken. Ja. Maar uh, die hebben we vast ook allemaal gezien. Groot nieuws naakte man achtervocht Everswijn die laptop pikte. Ja. Vind ik ook een mooie. Dat ja, is ook een hele mooie. Ja. Als, je dat, als je die kop getikte voor de krant en denk je denkt, nou, nu ga ik gewoon naar huis. Ik ga bij Kees Kras in de bank zitten. <laughs> ja. Ik stop hem mee. Ik heb het gedaan vandaag. Het dus ja. Op ja, de leren ook... badplaats in de buurt van Berlijn... deed ik afgelopen woensdag even een krankzinnige zijn want een naakte badgas zette alles op alles... om een wild zwijn te achterhalen. De reden, het beest had samen met twee kleintjes een tas... met erin zijn laptop gestolen. Ja. Dacht u dat is, ja. Ja, ah. ja, hij is dus het, uh, het naaklopersgebied buiten gereden. Ja, hij heeft ja, ja, het gekleed ja, strand over. Ja, dat ja, ja, kan niet kwam, anders. Ja, zwijnen kwamen er niet meer bij. Die... Achter een gele led ja. Zwijnen, jongen, echt ja. helemaal in een deuk. Ja, dat is echt mooi. Goed nieuws dit. Ja, ja. ja ik ben toch ook blij. Dat was een, een, een mooie. Dat uh, is een, een rijke week voor uh, uh, rare verhaaltjes. Ja. Vond ik ja. wel. Uh, had jij nu nog wat gekregen? Ja, in Amsterdam een, of in Amerika. Een man krijgt een bekeuring voor het zingen van een hitje uit de, radio, uit de jaren negentig in de auto. En uh, er staat dan uh, de automobilist in Canada hij heeft een bekeuring gekregen van 149 dollar omdat hij met een dancehit uh, meezong uit de jaren negentig. En er staat ook bij het artikel, staat dat, liedje. Oh, de video's is unavailable. Nou, dat is ook, ja, het is ook wel heel bizar dat, dat je dat, dat liedje erin zet. Dat is dan nieuws, weet je wel? Weet je wel, je moet wel weten welk liedje het is. Ja. Maar je mag niet luisteren naar een bepaald liedje, ik krijg een bekeuring voor? Ik krijg een bekeuring voor. Maar niet omdat je met losse handen reed of omdat die zat te dansen? Nee, hij is, de, de, nadat de politie zijn papieren had gecheckt kwamen ze terug met een boete voor het schreeuwen in zijn auto. De overtreden... Schreeuwen in de auto? Ja, dat zei van, was u aan het schreeuwen of was u aan het zingen? Ja. Nee, nee, nee, ik was aan het zingen. En uh, nou, dat geloofden ze niet. En de overtreder wist niet wat er overkwam. En bleef rustig. En besloot later de boete aan te vechten. Hm. Ja. Nou, de datum voor de zitting moet nog geprikt worden. Ik begrijp het wel als iemand... En zijn vrouw niet weten dat, oh. hij, als hij, dat hij echt aan het zingen was. Maar welke artiest was het? Vertel... dat? Ja. Verhaal dat vertelt de Ja wel. Dat de, de video unavailable. Oh, jammer. Ja, dat is ja, jammer, ja. Ja. Maar kijk, als ja. je wordt aangehouden terwijl je uh, YMCA van de VSpiep wat nadoet in ja. die auto. Met je ja. dat is een beetje, dan lijkt het zuur los de hele tijd. Ja, ja. ja precies. Dan heb je. Ja. <laughs> YMCA. Ja. Ja. Ja. Dat snap ja. ik. Ja, nee, ja. dit ja. is. Volgens ons vind je ook echt het. Ja, meer ja, je, je kan je ook niet ja. sturen. Of als je... Of als je Zandvoort binnenkomt... staand in je cabriolet... en je, je zingt Wie Faan in Engeland... Dat is ja, hetzelfde. Ook een ding. Ja, krijg ook een ding, dat een ik, ja, ja, dan krijg je, ook je wel een keuring. Een ja. Ja, het ja. het mooiste artikel vond ik nog een python gevonden in de broek van een dronken Duitse man. Ja, maar dat hebben we allemaal een keer meegemaakt, hè? Dat vind ik dan niet veel. Ja, dat is mijn eigen python. Maar allemaal... dit, was, dit was een, een levende, uh, externe python. We zijn python. allemaal wel ja. wakker een de boel. Dus ja, kom op. Geen king. Ja, nee, nee. nee. Is dat een python in je broek of ben je blij met het te zien? Nou, de dronken, nou dronken ja. 19-jarige jongen werd door de politie gearresteerd... nadat hij ruzie kreeg met een andere man en omstanders de politie belde. Een statement van de politie liet weten dat ze tijdens het fouilleren... een significante bobbel in zijn broek vonden. Ja. En de jonge man vertelde de politie dat hij een slang in zijn broek had. Ja. De baby king Python had een lengte van 35 centimeter. Nou ja, ja hij body <laughs> oh, een is nee, ik neem dat niet mee. market neem dat was een grown-up dat Ik Ik neem Ik neem Het niet mee. Ik neem dat niet mee. Ik neem dat niet mee. Toch is het leven leuker geworden hè, met internet. Ja. Ja, ja, ja, zeker, ja, zeker, zeker. Dus zeker. laat het duidelijk zijn. Ja, het was dat niet dat, voor de lol bedoeld. Dat was bedoeld. Nee, voor nee, regeren, nee. Ze allemaal weten. In Amerika, een man trekt pistool nadat hij geen McMuffin krijgt. Nou, dat, nee, soort, nee, terecht. dat ja. soort idioterie. Ja, ja. Ja. Iedereen heeft recht op een McMuffin. Ja, dat vind ik wel. Ja. Nou, en er zit er ook een heel... Uh, het is een bizar punt, in de hand. Er staan ook heel veel uh, video's bij. Een jongen kan zijn hoofd 180 graden draaien. Ja, nee. Ja. Het is jammer dat de exorcist al geweest is. Had hij een ja. mooie rol in kunnen krijgen. Hey, en er was ook wel een, nog even een klein beetje goed nieuws. naar aanleiding van uh, zeg maar een ander klein drama. wat er afspeelde. op de dijk. Uh, bij uh, waarbij, van Ja, waarbij Tamar is uh, ja. uh, ja. overgereden. Die witte massa schijnen ze gevonden te hebben. Dat is duidelijk. Oh. Dus die, uh, die grijze massa. die ze van verdachten. daarbij ja. betrokken zijn, die is in ieder geval gevonden. En zover houdt het, daar houdt het nieuws op. Dat vind ik ook wel. Maar het niet zo half is. Uh, ja, toch? Ja. Is, ik bedoel, voor die moeder, ik bedoel, als je kind is het natuurlijk wel het grootste verdriet dat je kunt hebben. En als dat dan niet opgelost wordt, is dat helemaal. Uh, ja, uh, eens. Maar goed, het, het, het, het, het laatste iets wat ik zag is dat ze wellicht de massa gevonden hebben. Nou, dan is de volgende vraag natuurlijk. Was de bestuurder in die auto? Heeft die meisje? Dat, allemaal nog, dat gaan ze allemaal nog geen mededeling over doen. Dus laten we hopen. Ja. Dat ze daar een soort van closure. Dus, nou ja, ik ja. ja, ja. hoef het ja. helemaal niet te hebben. Allebei. Een dochter. Ik ook. Ja. Als je dochter. Uh, dat, dat is. Ja, ja, dan uh, wordt het wat. Ja. Maar ja. niet nee. heus. Nee, dus dat. Nee. Nee, jongens, dat zijn hele naar. Uh, en, en, en, en nog een laatste nieuwtje. Een 83-jarige opa duwt inbreker van zijn dak af. Nou, dat zijn helden. Ja, He? absoluut. Ja, zeker. Maar goed, uh, ja, ook dat gebeurt. Ook dat gebeurt. Nou, we zijn er bijna, jongens. Het is bijna weer uh, zeg maar een soort van twaalf uh, uur. En uh, hierna, ik weet niet wat voor programma je krijgt, maar waarschijnlijk iets van, uh, van voor de oorlog. Dus uh, <tiedacht> <tiedacht> dan weet je, dat. als je daarvan houdt, is het hartstikke leuk. <tiedacht> ja. De volgende part is van Lubendi. Duizenden en duizenden mensen zijn opnieuw vertrokken. Verzoek de zon op dat die. koningin hey. en Prins waren aanwezig. <tiedacht> Nee, er zit geen nieuws tussen. Het zijn alleen liedjes. Oh, nee. Dus, okay. uh, nou, dat uh, kijk ik er nu al naar uit. Maar als je het niet ja. erg vindt, ga ik even... even ik ga even mijn, mijn medicijntjes halen bij de dokter. Ja? Ik heb uh, diclofenac... Oh, dat is, uh, spul. Ja, maar heb, de pijn is niet te doen, man. Nee. Dus, nee. Uh, dus dat. gaan we kijken. Uh, Diclofenacchi. En dan ga ik knakkie knakkie. Dus, uh, dus nou, als je, je, je een, een beetje normaal uh, uh, zeg maar, uh, uh, uh, gewicht zou hebben... zou ik je zo naar beneden dragen. Noem je me nou <laughs> dik? Nee, normaal gewicht. Je noemt het dik, hè? Nee, flink. Weet je wat jij moet doen? Je moet de kom nemen. Je hebt ruimte zat in die broek. We <laughs> <laughs> zo gaan beginnen. <laughs> Goed. Volgende week, bedankt, hè? Jongens, bedankt. Ja, en uh, nou ja, tot volgende week. En, tot zover, uh, ja. Ik moet toch wachten tot het uh, sowieso gaat uh, Ja, gaat jij naar ja, ke Kees Kwaks. Zit, we zitten gewoon op Kees te wachten. Ja, ja, ja jowel, Kees komt niet meer. Ja, Kees komt wel. Volgende week bellen we zijn vrouw sowieso. Ja, mevrouw. Kees komt eraan. Mevrouw Kwaks. <laughs> nee, het is... Uh... Het is een beetje een rommelig eind, jongens. Ja. Nou, daar voel je niks van. <laughs> en... Uh... gewoon knoppen van wat af. <laughs> ja, echt waar. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van...